Het is vanavond van het goed. Ik vind het niet zo vervelend als een lege zaal. Oh, ik ook. Kijk, daar zitten de eekhofjes. Geef je een Ellie. Ik hang hem hier. Ja. Eline, zwaai even. Ze geven de volgende week een soiritaans dansant. De rol van Lensky wordt gezongen door de nieuwe tenor Theo Fabrice uit Brussel. Er zijn nog sinds de debuts twee afgewezen. Hij is eindelijk de derde. Het vaderland en het dagblad schrijven zeer lovend over hem. Hij heeft een handeld gezongen en binnenkort zingt hij in de Trovaire. Er hangen al veel foto's van hem in de platenwinkel op het Noordeinde. die debuus vreselijk lang deze winter. Hij heeft een heerlijke stem. Oh, Betsy. Huh? Zie eens wie daar staat. Wie dan? Daar in de stalles. Vincent. Huh? Zie je niet? Wie is Vincent? Vincent? Ja, Vincent Vera, een eigen neef, een dwaze jongen. Meestal weet niemand waar hij uithangt, dan zie je hem in geen maanden. En dan appareceert hij in. Ach, Eline doet toch niet zo gek met die waaien? Hij, hij hoeft me niet te fixeren. Zeker dat wanneer heb je je neef niet gezien? Oh, zeker niet in anderhalf jaar. Of een beeldje, ze zeggen dat hij een tijd lang in het vreemde legioen in Algiers is geweest. Maar dat geloof ik mm -hmm. nooit. Hij heeft van alles gedaan en bezit nooit te zoeken. Ja. Nu herinner ik me hem. Een, een raar individu. Ja, dat wel. Maar hij weet dat hij zich hier in Den Haag, waar die familie heeft, een beetje moet inhouden. En dat doet hij ook. We tolereren hem dus. Ach ja, je hebt meestal zo'n funslid in de familie. Oh. Oh. Oh. Ah. Ik ben pas pas clair, kleur, Jorje. Waarom werd er geduelleerd? Waar komt de intrigue eigenlijk op aan? Ik, laten we eerst een ogenblikje in de foyer gaan. Goed idee. Zullen we hier op de Ottoman gaan zitten? Kijk, Jurgen he. Onjegin he. he. heeft Lenski tijdens een bal beledigd. Hij heeft hem uitgedaagd om met zijn geliefde te dansen. Daarom dat u wel moest. daar komt Vincent. Dag, Eline. Dag, Vincent. Dag, Betsy. Vincent. Gecharmeerd u weer eens te zien, vrouw de Van Berg en Woude, zo ik me goed herinner. Zo ongeveer? Ik bewonder uw geheugen. Ik was u vergeten. Dit is meneer De Woude van Berg. Ah. Dit is meneer Veren. Zeer aangenaam. Veer. En hoe gaat het? Goed? Oh, een weinig verbaasd. Je komt zeker al mooi weer te vertrekken naar Petersburg of Constantinopel, niet? Ik ben gisteren in Den Haag aangekomen voor bezigheden. Ik heb het laatste zaken gedaan in Malaga, Daarvoor in Brussel en daarvoor in Smyrna. Maar niets vlotte. Het Noordlot zit me tegen. En het gereis en getrek verveelt me. Maar ik zou een betrekking kunnen krijgen bij een kina onderneming op Java. En uh, daarover zou ik morgen graag met je man willen spreken, Betsy. Oh, eh... Uh, uh. K kom dan morgenmiddag koffie drinken, Vincent. Dan is Henk thuis. Hoe vind je Fabrice, Vincent? Oh, dat is die nieuwe Belgische tenor, nietwaar? Mooie stem. een lelijke, dikke baas. Vindt u? Nee. Ik vind dat hij op toneel de een goed figuur maakt. Oh, kom, vrouw, dat meent u niet. Ik blijf in mijn opinie. Oh, mag ik u mijn plaats in de loge afstaan, meneer Vier? Oh, dank u zeer verplicht. Ik wil u niet van uw plaats beroven. Ik sta heel goed in de stallers. Dan tot morgen, nietwaar? Heb je het zien? Dat, die, dat die... Ja. Eline, op plezier, vader. Zeer aangenaam. Apropos, Eline. Weet je dat ik Fabrice al een paar keer... op mijn ochtendwandeling in het Haagse Bos ben tegengekomen? Oh, ja? Hij voelt zich blijkbaar thuis in Den Haag. Ah, ik kan niet zeggen dat Vincent er charme van is. Dat zeg je omdat hij Fabrice niet mooi vond. Maar de derde acte heeft nog twee scènes. We zullen Fabrice niet meer zien... Oh, dat is erg jammer. Er is dus geen vierde acte. Ik dacht dat er vier actes waren. Heel jammer. We Hebben de helft niet gezien. Oh, voor mij zijn drie actes genoeg. De opera is gebaseerd op verzen van Pushkin, Eline. Als je de intrigue precies wilt weten, kun je het boek van me lenen. Dank je, George, maar dat is niet hetzelfde. Blijft jammer. Wandelen in het Haagse bos, zei Curieus. Foto's op het noord Wat zeg je, Ellie? Mag kijk eens van een schitterend gedanste boerenhuis. Waarom hebben jullie kleine Ben niet meegebracht? Wat spijtig. Heus mevrouw, Ben is nog te klein. Hij is pas drie jaar. Of Dat ah, is jammer. Hij had toch wel even met onze Marten naar huis kunnen rijden. Als de kinderen naar bed zouden gaan. Ik had juist zoiets aardigs voor. Zij de hem al aan. Sint St Nicolaas is gearriveerd. Zullen we hem, hem binnen laten? Wat vindt u er van mama. Ja, dat vind ik ja? ook. Oh, Sinterklaas, oh, wat het goed er man. man. Ja, zet je aan. Rijdt er mee naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Spanje. Altjes van Oranje, Peertjes van de bomen. Sinterklaas op bomen. Ja, ja, Ja, en de zetel staat al klaar. Ja, ja. Ah, dank je, Frederik. Dank je. Oma, waarom buigt u niet voor Sint-Nicolaas? Oei, oh, goed. Kom maar ja. Zo, um, uh, dan zou ik graag nu de Van Rijsseltjes bij mij hebben: Oma, Ernestine. Wat? Lintje, Johan en Nico. Zo, eens even in het grote boek kijken. Ja, zegt Nicolaas. Kijken wat er in staat. Is dat niet een kostuum uit een van de tableaus? Oh, Ellie, Zijn meid zit schreef. Zijn blonde haar komt tevoorschijn. Ja, ja, hier staat het. Uh, oh, wat lees ik nu? Jullie zijn alle vier heel braaf, maar soms wat luidtewuchtig. Ja, Sint-Nicolaas. En soms luisteren jullie niet naar moeder... en dan moet oom Otto, of zoals jullie hem wel eens noemen, papaatje ingrijpen. is dat waar? Ja, Sint-Nicolaas. En zijn jullie ook wel eens ongehoorzaam tegen juffrouw Fransen? Is dat zo? Snoeit nooit, Sint-Nicolaas. <laughs> <hums> uh, oh, is... uh, nou, uh, als jullie mij nu beloven het komend jaar goed je best te zullen doen en gehoorzaam te zijn... ...dan heb ik voor jullie een verrassing. Oh. Beloven jullie dat? Ja, Sint-Nicolaas.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 dan maar ik neem niet alles op. Kom, jullie grote oh, moeten jullie oh, ook oh, niet oh, wat oh, hebben, hè? Wat is een schijn? Nicolaas, alstublieft. Zo, en nu mogen de kinderen naar de eetkamer. Oh ja, naar onze tafeltjes. Ja. Ik deuren open. Gauw! Oh. Hè? Gaan maar kijken. Zo. Oh. Oh. Ach, wat enige, wat enig Kijk eens, jullie namen in die chocoladeletters. Schattig, hè? Oh, een hoepel voor mij. En kijk eens, Johan, panoplies, en een soldaatje. Oh, kijk eens, Ernstien, kijk eens, een speelgoedkoe. Eentje die echt melk kan geven. Oh, wat een mooie bal. Oh, Nico, hoepel, vangen. Oh, Nico, vangen. Nico. Ja, Dat geeft allemaal niets. Ze liggen in bed. Eindelijk rust. Nou, Henkje was een prachtige Sinterklaas. Sorry. Oh, dank je. Nou, ik doe het graag. U kunt dus goed tegen die drukte, mevrouw Van Erlevoort. <laughs> nou ja, of ik er tegen kan. Ik voel me herleven. Ja, ik voel me opnieuw worden. Ik heb behoefte aan jeugd. Ik heb geen treurige leven gekend toen mijn dochters en mijn zoon Theodor getrouwd waren. En toch had ik nog drie kinderen behouden. Freddy en Etienne zijn uitgelaten kinderen. Alleen Otto. <laughs> Otto is bezadigd. Ja. <laughs> maar ik moet van dat kleine goed om me heen zien dwarrelen. Ik ben blij dat Mathilde na haar scheiding van Van Rijssel besloten heeft hierin te trekken met de vier schatten. Ik vind het heerlijk. Ja, zullen we nu de cadeaus gaan uitpakken? goed. Nou, eens even kijken. Emilie? Oh. Ja, Emilie, ja. ja. dat is voor jou. Nee, maar nee. dat wel. Oh. Mama. Mamaatje voor u. Dank je, kind. Betsy. Oh, kijk eens wat een groot. Oh. Dit is voor jou. Oké. <laughs> hey, God het ziet er goed uit. <laughs> uh, Henk. Henk voor jou. Yeah. Ah. Dank je wel. Super, zou dat zijn? En dit is voor jou, Otto? Oh. Dank je wel. Klein, maar fijn. <laughs> oh, en dit is voor mij? Mm -hmm. Oh, kijk, en dit hier? Nou, no, nou. No. Het is allemaal voor jou, Eline. Oh, okay. <laughs> Dank je, Freddy. We mogen we even. Ja, is echt. een dat is dat is Ja, dat is wel Ja, dat is echt. Ja, dat is dat En dan is hier het laatste pakje voor Mademoiselle Evere. Alsjeblieft, Eline. Oh. Hm. Oh. Wat kan dat nou zijn? Oh, een grijs leren waaier Oh, openmaken? Oh. Ja, ja. Oh, een waaier van Paramour. Beschilderd. door de Italiaanse kunstenaar Boekie. Oh. oh, wat schitterend geschilderd. Die roze... Oh, prachtig. Oh, van wie kan dat zijn? Let's ja, see. Lieveling, moet ik jou hiervoor bedanken? Nee. Oh. Parol donor? Oh. Vincent, misschien. Ach, wel nee. Hoe kom je daar nou op? Welk jong mens geeft nou zo'n cadeau? Laat eens zien. Mm, magnifiek. Mag ik dit twee even zien? Alsjeblieft. Kan jij soms in de vechtste vetre vermoeden van wie ik het kan gekregen hebben, Freddy? Nee, ik weet het niet. zijn in je eigen huis. Breng ze dadelijk weg, dadelijk. Ze hebben dorst oh. en ik wil dat ze laten drinken. En ik wil niet dat ze hier komen drinken, zeg ik je. Oh, kijk dan toch die gang. Kijk die lopen, overal de poten. Dat kan breed in een minuutje schoonmaken. Daar oh. weet jij niet van. Jij leeft hier als een prinses die niets doet dan wat mij onaangenaam is. Nou, ik zeg je breng die beesten weg. Ze moeten eerst drinken. Maar God, ik wil niet dat ze hier drinken. We zullen drinken in de tuin. O, dat wil ik wel eens zien. Als ik toch zeg dat ik het niet wil. Leo, Post, kom, oh. kom uit, maar. Kom maar, ga naar de tuin. Jij brutaliseert Lega. mij, hè. Wat bezielt jou. Sinds jij die caprice hebt, en smorgens grote wandelingen te gaan doen, ben jij onuitstaanbaar. Ik wandel omdat het goed voor mijn gezondheid is. Dokter Reijer vindt het uitstekend. Ik vrees anders net zo dik te de... zijn. Ik begin zo langzaam genoeg te krijgen van jouw kippenkuren, versta oh, je. Ja. Help me aan herinneren dat ik Robert, mijn oude muziekmeester, afzeg. Oh. Hij deugt niet meer. Oh. Ik denk dat ik les ga nemen van een artiest. Oh. De zanger. Oh. Fabrice, bijvoorbeeld. Henk! Henk! Dat zal gedecideerd nooit gebeuren. Ben jij helemaal dol? Nooit, zolang jij bij ons in huis woont. Henk! Henk! Oh. Op. Vlieg op. Kom maar, kleine Ben. Kom maar, rakker. Wij gaan naar boven. Kom maar. Ga hier maar zoet zitten spelen Ben. En nu gaat dan de alle foto's die ik de laatste tijd van Fabrice heb gekocht in deze nieuwe album doen. Vandaag heb ik hem in de ogen gezien Ben. Hij liep door. Fabrice in zijn korte duffel en de bolle bouffante de achterloos om zijn hals geslagen. Jou kan ik het wel vertellen, kleine beuter. Jij zegt toch niets? En ik moet het toch aan iemand kwijt? Ja. Hier de foto van Fabrice als Hamlet. O, heerlijke kabouter. En hier als Ben Said. Uh, uh, uh, uh, niet aan die beeldjes komen, Ben. En deze met die kanten kraag, die doen we hier. Zo. Erg lief van de verstraatens dat ik van hun loosje gebruik mag maken. Oh, ze moesten eens weten. Wat heeft hij toch een mooie kop met die zwarte baard? Hoe heerlijk toch acteur te zijn. Jouw mama vindt het dwaas... dat ik de waaier gebruik zonder de gever te kennen. Maar het is pikant te denken dat hij van Fabrice is. Stel je voor, dikke Ben. Hij heeft me opgemerkt in de loge. Hij is gecharmeerd op mij geworden... En hij heeft mij die waaier gestuurd met dat bescheiden mademoiselle E. Veren op het adres. En hij heeft natuurlijk gisteren gezien dat ik hem gebruikte. En deze foto. Hier. Fabrice Alstel. Ik geloof dat hij nog jong is, maar hij zal zeker namaken en in Parijs worden geëngageerd. Deze foto? Hier. Zo, ja. Hij heeft zoiets gedistingueerd. Kijk nou, kijk nou die krachtvolle gestalte. Weet je waarom we hem gisterochtend niet gezien hebben, Ben? Hij was zeker op de repetitie. Ach, stel je voor. Fabrice en ik, beide geëngageerd in een grote stad aan het toneel. We hielden van elkaar en we waren beroemd. Men overladen ons met kransen en boeketten. Ja, deze foto heb ik in Amsterdam gekocht. Fabrice Lensky. Mijn eerste kennismaking met hem. Ik heb nu een schitterende collectie. Och, liever het slaapje. Och, kom maar. Kom maar, dan leg ik je even in mijn bed. Op oh, Ben. Op oh, Ben. Oh, Fabrice. Fabrice, Fabrice, Fabrice. Ach, Freddy, wil jij even willen bellen? Otto wou een kop thee op zijn kamer hebben. Hij zit te werken, zal pas later komen. Oh, schenk maar in, mama. Ik zal het wel even brengen. Alsjeblieft, kind. Zo. Dat vind ik pas een lief zusje. Dat zal tienmaal zo lekker smaken als anders uit zulke lieve vingertjes. Hoe <lacht> kan je zo schrikbarend banaal zijn? <lacht> ik had tenminste een frisser complimentje verwacht. Niet zoiets gewoons. Otto, ik. Ik heb iets te vertellen. Ik heb iets bij je te biechten. Een zonde? Een zonde? Nee, dat geloof ik niet. Een indiscretie die ik onwillens jegens je begaan heb. Maar vooraf moet je me pardoneren. Zo, maar op goed vertrouwen. Ik zeg je, de indiscretie was onwillekeurig. En ik ben niet eens zo indiscreet geweest als ik had willen zijn. Ik heb dus zelfs recht op een kleine beloning. Maar ik vraag je alleen maar of ik vooraf op je pardon kan rekenen. Nu, ik zal warmhartig zijn. Maar vertel dan. Zal je heus niet boos worden? Heus niet. Wat is er? Ik weet... Bij toeval zie je... Ik weet wie op Sint-Nicolaas aan Eline die waaier heeft gegeven. Die waaier van Boekie. Weet jij? Toe was niet boos. Ik kon het heus niet helpen. Ik kwam s'morgens even op je kamer. Ik wilde de lak van je schrijftafel halen en... Nou, je hebt me toch nooit verboden om op je kamer te komen, nietwaar? Ik klopte, maar je was al uit. En, en toen ik naar de lak zocht, zag ik in dat loketje de etui staan... die ik s'avonds dadelijk herkende. Ik dacht een ogenblik dat het iets voor mij zou zijn. En ik, ik, wou, ik wou het openmaken. Je weet hoe nieuwsgierig ik ben. Maar ik heb het niet gedaan, omdat ik al spijt genoeg had... dat ik je cadeau had ontdekt. Zeg, ben je nou boos? Ik kon het heus niet helpen, wel? Boos maar, lieve meid. Is dat nu iets om boos te zijn? Een surprise kan geen eeuwigheid duren en daarbij... Je hebt het toch zeker niet aan Eline verteld? Oh nee, natuurlijk niet. Wat is er dan? Dan is er immers niets. Of ben je bedroefd dat de waaier niet voor jou bestemd was? Ik wist niet dat je me voor zo kinderachtig hield. Alleen... Nu wat? Alleen een jong mens geeft toch niet zulke cadeaus aan een jong meisje... als hij niet heel veel van haar houdt. Oh, ik mag Eline heel graag. Waarom zou ik haar niet op Sint-Nicolaas iets geven? Nee, Otto, je bent niet oprecht. Kom, ga zitten en, en hoor eens even wat ik je te vertellen heb. Een degelijke, verstandige en zuinige jongen zoals jij... die geeft geen baaien van ik weet niet hoeveel aan een jong meisje als hij niet verliefd op haar is. Dat zul je mij niet wijsmaken. Je hebt Eline vroeger nooit iets gegeven... en je hebt deze keer aan Lily en Marie ook niks gegeven. Die waren er niet. Goed. Maar ik doe zie wel dat er meer achter schuilt. Oh, je vindt me misschien... Je wil misschien niet dat ik er met je over spreek. in integendeel. Ik wil heel gaar met je spreken over Eline... Maar waarom zou ik niet? Maar stel nou eens dat ik misschien veel, heel veel van Eline hield. Vind je het dan nog zo onverstandig en ondegelijk in me? Dus waarlijk, je houdt? Je houdt van Eline? Vind je dat dan zo erg onbegrijpelijk? Oh, Eline is niet iemand voor je. Nee, Otto, nee. Eline kan je nooit waard zijn. Ik weet het, ze is mooi en ze heeft iets... Iets wat aantrekt, maar ze is mij antipathiek. Ik verzeker je, geloof me, je moet niet meer aan haar denken. Je zou nooit gelukkig met haar kunnen zijn. Jij bent zo lief en goed. Als je heus heel veel van haar ging houden... zou je misschien geheel en al in haar willen opgaan. Geheel en al voor haar willen leven. En ze zou je nooit een tiende... nooit ook maar zoveel kunnen teruggeven van wat jij er gaf. Ze heeft geen hart. Ze is een koude steen vol egoïsme. Alles is egoïsme. Denk. Freddy, Freddy, Freddy, lieve meid, wat hol je door? <lacht> hoe, hoe zou jij aan zoveel mensenkennis komen om precies te weten wat Eline is? Mensenkennis? Ik weet van geen mensenkennis. Ik weet alleen wat ik voel. En ik voel dat Eline geheel en al voor zichzelf bestaat. Niet, niet de minste opoffering voor een ander zou kunnen doen. Ik voel... Nee, ik verklaar je, ik ben er overtuigd van dat als je met Eline trouwde, je nooit... Nooit, nooit gelukkig zou kunnen zijn. ze zou een tijd van je kunnen houden. Maar dat liefde zou egoïsme zijn. Zoals alles in haar egoïsme is. Freddy, je bent hard. Ik vind het lief van je dat je zo van me voelt. Maar je bent hard. Heel hard voor Eline. Ik geloof niet dat je haar kent. En ik geloof in tegendeel dat ze voor iemand van wie ze hield... zich geheel en al zou kunnen opofferen. Je zegt me dat ik haar niet ken. Hoe ken jij er dan? Wanneer zie je er anders dan, dan als ze een en al glimlach... lievigheid en, en, en van strikken en lintenburg is? Vind je het een fout in haar dat ze liever innemend dan stug is? Ach, Otto, ik weet niet wat ik vind. Ik voel alleen, je kan niet gelukkig met haar zijn. Die tweepster. Je spreekt werkelijk of we morgen gingen trouwen. Toe oh, zeg me, vind me niet nieuwsgierig. Je hebt dat toch niet gevraagd?